1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De tsunami-waarschuwing voor Japan is ingetrokken. Het oosten van het land werd opgeschrikt door een aardbeving van 7,1 op de schaal van Richter. Die werd vooral in de regio rond de kerncentrale in Fukushima gevoeld. De autoriteiten gaven direct een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels dus ingetrokken. Er zijn geen berichten over schade. De kerncentrale raakte bij de zware aardbeving en tsunami van 2011 zwaar beschadigd. De Japanse Meteorologische Dienst zegt dat de aardbeving van de afgelopen avond nog een naschok was van die beving van 2,5 jaar geleden. Bij een botsing in Apeldoorn met een politiewagen is de inzittende van een personenauto overleden. Het is een vrouw van 47. De politieauto was met zwaailicht en sirenes onderweg en kwam in botsing met de andere auto. Die raakte daarna een boom. Hulp van een traumahelikopter kwam voor het slachtoffer te laat. Een van de twee agenten liep lichte verwondingen op. De politie onderzoekt het ongeluk in Apeldoorn. Bij een bomaanslag op een Syrische moskee zijn tientallen mensen omgekomen. Een mensenrechtenorganisatie zegt dat er veertig doden vielen. Vlak voor het vrijdaggebed ontplofte een auto bij een moskee niet ver van Damascus. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag. De rebellen en het Syrische leger geven elkaar de schuld. Nijntje de film is op het Cinekit-festival in Amsterdam uitgeroepen tot beste Nederlandse kinderfilm van het jaar. De film is gebaseerd op de boeken van Dick Bruna. De prijs is een bedrag van 7500 euro. De publieksprijs ging naar de film Spijt. De prijzen werden uitgereikt op de slotavond van het 27 e Cinekit-festival... dat anderhalve weken heeft geduurd. Op vier locaties in Amsterdam waren er activiteiten voor kinderen... over film, televisie en nieuwe media. En ook in andere steden waren er activiteiten. Het weer, de regen, trekt vannacht naar het oosten weg. Overdag zon en af en toe bui. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dit is nog verkeersinformatie. De A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel. Daar staat 2 kilometer. Komt door een ongeluk. De weg is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. en CRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goeienacht, hartelijk welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Wij zijn blij dat u er nog bent. Het is jammer dat Rintje Ritsma weg is, die is net vertrokken. Rijdt zometeen in de auto naar Lemmer... en kan dan nog dat ene plaatje, wat we beloofd hebben... dat nog gaan beluisteren. En verder ja, is het woord vannacht, in de tweede uur... althans aan de luisteraars. En wij hebben de vraag ges ge formuleert uh, die natuurlijk te maken heeft met het schaatsen. Want uh, ja, ik wil eigenlijk gewoon met u ook over schaatsen praten. Over uw eigen schaatservaringen misschien. Heeft u veel geschaatst? Uh, schaatst u nog steeds? Heeft u een enorm heroïsche, zware tocht gereden ooit? En uh, hoe ging dat? Wat voor avonturen heeft u beleefd? En misschien houdt u er juist van om naar het schaatsen te kijken. Dat kan ook. Bijvoorbeeld in Tial, in Heerenveen... of weet ik veel waar. Maakt niet uit. Maar uh, alle verhalen over schaatsen, over het passieve schaatsen... dus het kijken ernaar... Of het actieve schaatsen, het zelf doen, zijn van harte welkom het komende uur in Casa Luna. U kunt bellen met 0800 1121. 11 u kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl. Casaluna.ncrv.nl. En u kunt ook uh, twitteren naar Hekje Casaluna. Ik ga eens even kijken of er uh, iets getwitterd is al. Nou, Dat zie ik zo snel. Er is wel van alles getwitteld, maar ik weet niet of het hierover gaat. En op de mail ook nog niet zo heel veel, maar wel aan de telefoon nu Ben Hofman. nacht. Meneer de zijn, een vriendelijk goeienacht. Hm, dat zegt u en, en als hij in de auto zit, uh, haal hem op de weg. Reentje, ja. Ja, die, weet, die heeft in die vrachtwagen gezeten. Dus een gewone personenauto moet ook wel lukken. Uh, haal, maar hij, haal hem op de weg. Ik denk okay. dat hij nog net niet in de auto zit. Dat hij er zo is. Uh, Oké, okay. uh, nou klaar. Ja, nou ja, daar kan ik niks aan doen. Nee, daar kunt u niks aan doen. 40 jaar geleden... Ja. Um, ik woonde uh, met mama in huis. Mama was gescheiden. En ik mocht tijdens een... Wij uh, uh, woonden op een terp. En uh, oh. onderin die terp werd dan zo'n lege wier, zoals je dat noemt. Die werden onder water gezet. En daar kon je in een schaatsen. En u woonde in Groningen? Uh, dat was Oei. Leermens. Waar? Hij Le is in helemaal Noord-Groningen. Ah, okay. Leermens. Op een terp. En dan uh, had je het lege wier. Die werd onder water gezet. En uh, je moest altijd op die houtjes. Je weet dat wel. En Je was niet vooruit te krijgen. En toen zei ik tegen mama. Er zijn binnenkort zijn uh, wedstrijden. Uh, Mag ik van jou wel. Die, ik hoop dat hij meeluistert, weet je wel. Arintje. oké, okay, klaar. Nou ja, anders dan moet hij het maar nalezen uh, of luisteren. Yeah. Mag, ik van, mag ik van jou wel? En ik had toen met mijn twaalf jaar dezelfde maand als mama. En ik mocht haar hoge noorden le lenen. Dus daar ging ik. Nou ja, eigenlijk toen ik zo al zag, toen dacht ik, dit ga ik winnen, weet je wel. En uh, dat, dan heb je daar iets met zonder jury... Klaar voor de stad af. En eh, ik wist dat ik zou winnen. En vlak voor de bocht. Vlak voor de finish. Raakt hij mijn schaats. Wie? En ik donder. Uh, uh, nou ja, ik begon te hakken krakken. En ik... En klaar. Ik vergeet dat nooit weer. Hij had... <laughs> hij, hij, hij, hij was zoals ik nu hebt met al die jurys. Die was absoluut gedisqualificeerd geworden. Ik vergeet nooit weer. Maar wie, wie reed er tegen u aan? Um, het was Harry van de Lagere School. De snelste op de ijsbaan. En u had hem bijna te pakken? Ik... Monsieur, ik had hem te pakken. Ja, en... Maar hij raakte in de buitenbocht... met zijn linkerschaats, mijn schaats. Hij de... zat in mijn baan. Deed hij het de expres... Ach, oh, Ja. Dat, dat weet je niet. Dat, dat, is, dat weet je toch nooit. Dat is wel een belangrijk. Ik bedoel vraag. dat met voetbal ook zo, als iemand onderuit schapt of zo. Maar, ik, maar, maar dit, dit heeft wel. want Ik, ik, had, ik had gewonnen, hè? Ik, ik had gewonnen. Ja. ja. Maar toen was er geen jury, dus hij is niet gedisqualificeerd. U mocht ik niet plof. overrijden. Hoe lang? Ik flop. 40 jaar geleden. Ja, dat weet ik. Maar hoe lang was die baan? Was dat een korte baan of een lange baan? Ah, ja. Of, of iets zo te zien? Een, een, een lege bier. Een, een ijsbaan. <lacht> en verder niks. En geen jury erbij. Maar ik zag wel zijn schaats tegen mijn schaats aankomen. Ik kon mij niet meer uh, uh, op de been houden. En ik vloog de bocht uit. Heeft, heeft u na deze traumatische ervaring... Ooit nog de schaatsen ondergebonden? Oh, nee, ik heb uh, Pieterpad gelopen. Ja, dat kan je dan beter ja. doen, hè? Dan word je minder ja. makkelijk onderuit gehaald. Nou, mooi. Uh, ja, maar dat... maar, maar, maar niet, niet veel meer geschaatst? Uh, uh, nee. Nee. Hmm. Nou. En zwemmen nou hoor ik ook niet van. Maar uh, alle luisteraars, ik wens jullie trouwens allemaal nog even een fijne luisteraars mee. Allemaal en uh, bellen maar. Hè. Ja, nou dat is een mooie oproep. 0800 okay. 1121 Ben Hofman. Dank je wel. bedankt. Doeg. Ja. Even kijken, ik zie dat er nu uh, telefoon is, maar ik weet niet of... Uh, nee, dat is nog niet klaar. We gaan, nou, dan gaan we Yvette. Yvette, dan hoeft ze niet tot twee uur te luisteren. Dat is misschien ook wel prettig voor Ivet. Dat is een vriendin uh, van Juendi en van, uh, van Rintje. En die wilde graag nog dat andere nummer van Siep van de ploeg... of eigenlijk van de kast horen. Wij hadden net de hemel, omdat we dachten dat het zo heette. Maar het heette helemaal niet de hemel. Dat gaat wel over de hemel, maar het heet Raak. Je hangen aan het diepe waar je niet op valt. Ze zeggen ook: overal zoeken, is een Liefde komt niet op bestelling. En de overslaande vonkel even even min. Je hoort ook wel van die verhalen. In de goot door een gebroken hart. Wat dat betreft blijf ik gelukkig, ongedeerd liefde heb ik gul gegeven. Ik heb niemand ooit aan benen of vereerd Duizend keer heb ik me vergist Duizend keer de verkeerde smaak Zonder je te kennen heb ik je gemist Maar deze keer is het raak En want jij bent de hemel en de aarde De zonestellen en de man de mooiste en de liefste Hartstochtelijk spontaan, ik laat je nooit Nee, nooit, ik laat je nooit Het lotto kun je niet geloven Als je aan anderen de keuze laat Maar ik kies zelf en haal mijn leven zo in eigen hand Ik wil er liever middenin staan Dan dat ik sta te kijken langs de kant Duizend keer heb ik me vergist Duizend keer de verkeerde smaak Zonder je te kennen heb ik je gemist Maar deze keer is het raak Want je bent te de zon de helemaal en de mooiste en de liefste Axtochtelijk spontaan, ik laat je nooit Nee, nooit Ik laat je nooit meer gaan Ik dwaalde in zocht En wist nooit Waar ik uit zou komen Ik sliep regelmatig bij vage vriendinnen Met wie ik uiteindelijk niet wou beginnen Soms iets te veel Iets te vaak Liep het vaak uit de hand, ging dat over de rand. Maar deze keer, deze keer is het raar. Raak was dit van de kast van Siep van de Ploeg. Dus um, Ja, ik zit even te denken, want we hebben op dit moment geen beller. En dan moet je altijd een beetje improviseren. Hè? Want ik, ik, ik doe nog even de vraag uh, die wij bedacht hadden. Uh, wij willen namelijk, omdat Rientjerisme hier van, vanavond was, uh, hebben over schaatsen. Over uw eigen schaatservaringen. Dus uh, als u zelf veel geschaatst heeft, lange afstanden gereden heeft, mooie tochten gemaakt heeft... Misschien ook wel in het buitenland. Met dat uh, nou ja, ijskoude weer. Dus geloof ik geen Nederlands. Maar um, nou ja, als u schaatservaring heeft, bel ons daarover. Vertel, vertel het ons. En dat kan ook als u uh, uh, vaak naar het schaatsen gaat kijken. De sfeer in Tiaf kunt beschrijven bijvoorbeeld. Um, dus met actieve of passieve schaatsverhalen kunt u ons bellen. 0800 1121. 11 KSALUNE.NCRV.nl uh, is voor de mailers casaluna.ncv.nl En wij hebben voor de twitteraars hekje Casaluna. En als u denkt, ik heb een veel leuker verhaal... dan mag dat ook vanavond. Dan zien we dat gewoon door de vingers. Maar er is gelukkig een schaatsverhaal nu, hopelijk, van Jos. Hallo. Ja, goedemorgen Ja, ik dacht dat het wel heel druk zou zijn. Daarom had ik niet gebeld. Maar als nee, ik, het valt heel uh, erg mee. Dus we kunnen heel lang Hakee. praten, Jos. We kunnen heel... Liggen de broodjes al in de oven? Ja, die liggen er dik in. Die zitten nog, even kijken, Hoelang acht, negen minuten. Hoe lang ja. hebben we nog? Acht, negen, minu die ga negen ik dan, minuten. Die ga ik volpraten minuten, ook dan. dan. Dat moet eruit. Oh. Nee, maar ik denk uh, aan schaatsen, denk ik echt altijd terug uh, aan um, uh, Arsgeen Kees van Kerk. Die periode, praatje 64, was het begin van, en is doorgegaan, meen ik tot 273, maar dat weet ik niet precies. Oh ja, ik en kan het me nog herinneren en ik ben van 66, dus ik denk misschien wel iets langer. Heb jij Sapporo meegemaakt? Uh, niet bewust. Nee, maar dat was ook een... Uh, was Stien Keizer toen nog. Ke ja, de dames die waren succesvol. Uh, maar het begon allemaal. En, en de, de schaatskoorts, die begon allemaal met Kees Verkerk en Schenk. Ja, Art en Keesie. Jan Bos en was er toen ook, hè? Jan Bos was er iets later. Klaas Vriend ook veel later. Maar ja. de mensen zoals uh, die zweet Fred Anton Maaier. Die lange. Ja. Dat was een, uh, een prachtige figuur. Prachtige sportman. Ook een hele sportieve. Um, je had Valérie Kaplan. Dat was een rus. En die als Kees van Kerk goed schaats En dan kwam naar de rand. Kaplan zaten wij altijd in de zenuwen. Van, Joh, als die maar niet beter is dan Kees van Kerk. Uh, Stens Stensen. Je had uh, Peter Notet. Ja dat was ook een geweldenaar. Amsterdammer. Uh, ja, dat zijn, ja, toen uh, Rintje Ritsma net begon. Ja, oké, okay, zijn tijd kan ik me ook heel goed herinneren. Maar ik, ik dwaal toch weer terug naar, uh, naar die periode. Hoe heette die die, die, die, die nooren met al die essen ook alweer? Sten, stem, st Sten, stensen? Sten, ja? Stoorhold. En een of andere Nielsen Stoorhold. Dat is ook allemaal later. Ach. Jij zit echt twintig jaar later dan. Ja, hallo, Amsterdam. ik ben ook twintig jaar jonger dan jij, hè, minimaal. Dat weet ik niet. Ik ben één... Ik, ik, ik word 62 Ik word en ik voel me 18. Ja, precies. En Kees Verkerk is precies tien jaar ouder dan ik. Zo is het ook nog eens toevallig. Hij is twee, van 42, ik ben van 52. Kees Verkerk. Was, was, was jij voor Kees meer dan voor Art? Aanvankelijk... Ja, nee, ik had heel erg veel sympathie voor Kees. En ik heb die... Maar dan weet ik niet welk kampioenschap dat is geweest. Um, hij reed een ereronde... Hij had een of andere, ik meen een BK gewonnen. En toen reed hij een ronde En toen zette hij, net voordat hij die ronde ging rijden, zijn berenmuts op. En die berenmuts had hij gekregen van zijn moeder. En het verhaal ging dat die moeder hem dat had gegeven net voordat zij is overleden. Dus die oh. muts had voor hem een hele bijzondere betekenis. Maar dat verhaal werd toen ook door, waarschijnlijk Bob Spaak of zo iemand, werd dat verteld. Ja god, dan een, een jochie van net toen 14, 15, 16 jaar maakte dat heel erg veel indruk. Ja, dus dat het was dat... toen wel heel erg voor Kees uh, Verkerk. Ja, ik vond het een hele sympathieke man. Uh... Uh, Art Schenk was denk ik misschien, misschien wel iets meer sportman, dat weet ik niet precies. Maar het was toch een hele bijzondere periode. Vooral ook omdat toen echt schaatsen volop op tv kwam. Ja, ik heb trouwens die vier S'en gevonden. Oh. Sten Stensen, Kai ja? Arne Stens Sten, Sten Chemmet, Sten Ja, die die, die wist ik nog. Amut Schoubrent. Ja, maar die zijn, die zijn later, meneer. En Jan, E. nee, samen met. Ik, ik zit namelijk op de Wikipedia van Sten Stensen en Wikipedia heeft altijd gelijk. Ja, dat is al best. Uh, dus dan heb je Stensens, Stens Chemmet, uh, en Stoorhold. Toch, Jan Egel Stoorhold. Oh, Stoorhold, ja. ja. Maar en en die Storholt zei ik net. Die niet later. Nee, die zei ik nee. Precies, ik had gelijk, omdat ik twintig jaar jonger ben. Oké, okay, nou, nee, dat kan best. <lacht> uh, maar nogmaals, dat, dat, dat was een geweldige tijd. Ja, heb je zelf ook geschaatst eigenlijk, Jos? Matig. Wij oh. hadden, net op kostschool hadden wij destijds, uh, mochten wij destijds altijd wel uh, een paar baantjes maken. En er was ook gelegenheid om, uh, om uh, bijvoorbeeld met ijsvrij s middags extra erop uit te gaan. Maar echt een echte schaatser ben ik eigenlijk nooit geweest. Nee, daar heb ik van huis uit niet, uh, niet mee. Gekeken. Heb je het de laatste tijd nog wel eens gedaan? Nee. Want ik, ik uh, kon vroeger namelijk uh, niet, niet zo goed schaatsen. Ja. Maar sinds ze van die schaatsen hebben waar je, waar je voet helemaal in gefixeerd wordt... waar je niet kunt zwikken... Van die harde, ja, die met je harde... skischoenen. Ja. Ja, dan gaat het iets makkelijker. En klopt. ik kan tegenwoordig echt heel goed schaatsen. Al zeg ik het oh. zelf. Nou, ja. ik, en, Inge, ik, en Inge, de regisseur ook. Nou, en die kon er echt helemaal niks van. Dat, dat weet ik nog wel. Nee, maar dat, ik, ik, ik kan echt beter schaatsen dan vijftien dan jaar geleden. Nou, ik heb het echt geleerd en ik heb echt geschaatst op, op Friese bordjes. Die houten dingetjes met die, met die idiote vervelende touw... Wat, wat steeds van je schoenen wegschoof. Ja, dat heb ik het ook al geleerd. Dat was heel lastig. En dan had je ook van die ja, had je gewone schoenen in die bordjes. Dus binnen, binnen, binnen no time, maar je schoenen en, en sokken allemaal uh, nat. Dus ja. ijskoud. Ja, dan was het echt afzien hoor, op zijn ijsbaan. Ja, dus, maar het is ook weer een mooie tijd om... Uh, ik vind toch voor bepaalde dingen leuk dat ik ze mee heb gemaakt. Laat ik het zo zeggen. Van wat vind je dat bijvoorbeeld nog, nog meer? Wat je echt mee hebt gemaakt? Ja. We gaan even de diepte in nu, hè, Jules. En hoe lang nou, hebben we het nog met die broodjes? Ja, dat is nogal een de minuut of vier, denk ik. <laughs> nou, ik heb. Nou, als je, als je dus nu deze zogenaamde crisis... Ja, die is er. Ja. Dan heb, vind ik het heel prettig dat wij hebben... ...in de jaren 50, 60 mee hebben gemaakt... ...dat het allemaal nog niet zo vanzelf ging. Ja. Dat we mee hebben gemaakt van... joh, uh, ...nou, met Sinterklaas werden er wel cadeautjes uh, uh, gekocht... ...en die had Sinterklaas dan zogenaamd gebracht... ...en Zwarte Piet, vooral ook die. Maar uh, ja, dan was het maar allemaal heel matig... Ja, dat... En uh, de tv kwam. Nou ja, hier in het dorp destijds waren vier, vijf mensen hadden een tv. Ik, ik kan me herinneren dat, dat er achter, uh, in een dorp van om en nabij 2500 inwoners destijds uh, zes auto's rondreden. Ja. Nou, en die, die omschakeling en het... het, het uh, uh, het veranderen van, van de totale maatschappij met, met de vrijheden die er, die er zijn geweest. De, de grote doorbraak in de jaren 60. Nou, dat we dat hebben meegemaakt, dat vind ik een heel groot pre. Dat, we ja. daar, uh, dat vind ik een heel mooie... mooie. maak nooit een generatie die zo'n omslag meegemaakt hebben zoals wij in die periode... dat geloof ik niet dat er ooit zal gebeuren. Het is eigenlijk jammer, Jos, dat je de jaren 30 niet hebt meegemaakt. Hè? Ja, maar dan had ik ook de oorlogen meegemaakt. Ja, dat is waar. En ik, ja, dat, wat ik dan weer gehoord heb van mijn ouders, was toch wel heel erg. Ja. Nee, het was, was heel maar, erg. Dat dus, uh, is ook maar omzien. Maar nogmaals, die, die, die, die, die, die, die omwenteling, het hele grote. Ik denk dat er tussen uh, net na de oorlog tot middenjaar 50 er nagenoeg heel weinig is veranderd. En ja. toen kwam de welvaart. Begin, eind 50 jaar, begin jaren 60. En toen ging het wel zo enorm hard. Ja, trouwens, jij, jij bent bakker. Ja. Vroeger had je bruin en wit, hè? Nou, vroeger had je wit en een heel klein beetje bruin. Ja, en nu heb je 80 soorten. En nou heb je, nou ik denk dat er vandaag uh, straks wel 40 soorten in de winkel liggen, minimaal. En het is voor 95%, 90% is bruin. Ja, en dat is toch veel beter. Want wit, ik heb laatst gehoord, wit heb je niks aan. Wit moet je echt niet eten. Nou, wit heb je wel iets aan. Het enige wat er een wit... Ja, als bakker is echt heb je er in... wat aan. Nee, wat er in wit echt niet in zit, zijn die zemelen en die zetten jouw darmen extra aan de gang. Ja, dus je moet toch... En je, je eet van wit makkelijker meer. Dus te, gauw te veel. Uh, het is iets minder voedzaam. Ja, ja maar Zet ik had een voedingswaarde. Nul je... is mij laatst verteld. Nee, dat is onzin. Oh, dus het echt er zit een witbrood echt wel iets in. En het is verdomd lekker ook nog. Dus uh, nee, je moet de witbrood niet helemaal wegcijferen. Dat is niet uh, een rio. Maar 40, 40 broden in een bakkerij, dat is de vooruitgang, hè? Uh, ja, dit is een ontwikkeling. Ja. Nou ja, en we doen er graag mee. Dus op zich maakt dat het vak heel breed en heel erg leuk. Wat ligt er nu in, de oven? Nou, zit er even kijken. Deze brood zit nu in één oven en in het andere oven. En als je binnen één minuut moet het eruit, is, zit er uh, kleinbrood in. Oh, het ruikt vast heerlijk bij jou. Goed, we hadden oh, het ook er weer over. Schaatsen, dat was het. Ja. Hé, hey, Jos, ja. dankjewel voor het bellen. Doe, heel fijn. Ondertussen hebben er heel veel andere mensen gebeld. Je, je hebt heel veel ja, mensen mooi, gestimuleerd dus om AZ te bellen. Ja, is uh, goed geweest. Ja, ik ben je zeer dankbaar. Hé, hey, mooie nacht. Dankjewel. Doeg. Hoi. Ton Hulskamer. Uh, Hulskramer. Kramer. Hulskramer. <laughs> Huls ja, ja. ja, die regisseur, die... Ja. Nee, we, we niet. Die had op te letten, hè? Hulskramer, daar hebben we het straks nog even over. Um, ja, we hebben het over schaatsverhalen. Klopt, ik kom uit Brabant van Oegino. Ik woon al bijna 32 jaar in Amsterdam. En waarom ik belde... Ik hoorde dat er nu weinig mensen belden. <laughs> ik heb daar hele goede... Ik vond nog steeds, nog steeds al het schaatsen. Vandaag ook weer alles, zeg maar, gevolgd. De ja. NK. Een grote fan van uh, Sven Kramer. Ja. Dat vind ik een uh, klasbak. Ja. Um, maar... Ik keek, zeg maar, ik ben nu 52, keek toen ik een jaar of 6 was, samen met mijn moeder, die inmiddels overleden is, naar schaatsen. En toen hield het, zeggen allemaal bij met papieren. Dus al die standen, ja ja allemaal bij. Toen, toen hadden de kranten dat ook nog, hè? Zo, al die schema's en zo, dat je dat kon ja, invullen. Ja, dat hielden we allemaal bij. Dat was, dat was heel leuk, ja. met pen en papier. Doe je dat nu niet meer? Nee, nu, want ik ben slechtziend geworden inmiddels. Het dus is lastig, uh, natuurlijk. En het wordt nu wel goed uh, verslagen allemaal in de... Alles wordt weergegeven, dus dat, uh, dat hoeft is niet nodig, ook. Maar kijk je nog, of luister je dan nu naar de radio, nu je slecht bent? Uh, ik kijk wel, ik heb, ik heb een enorme tv, 52 in, zit ik helemaal letterlijk met mijn neus tegenaan. En, uh, dan, het is meestal redelijk close-up schaatsen, dus dan, uh, ja, dan kan je er wel wat van meepikken. Ik kan soms niet herkennen wie, wie wie is natuurlijk, dat kan ik helemaal niet. Maar gelukkig zijn die pakken af en toe meestal verschillend, dus dan... Ja. hoor je dat zwem voorlicht en dan uh, weet ik dat ik goed zit. Ja. En bovendien zeggen ze het ook nog, hè, wie het is. Ja, precies. En uh, ja, of het nou vijf of tien kilometer is, dat maakt me niet uit. Uh, sommige mensen vinden dat lang duren, maar het is gewoon uh, schitterend. Wat vind je de mooiste afstand? Ja, de vijf en de tien toch wel, hoor. Ja? Ja. ja, ja. Niet de 1500, de Koningsrit. Ja, die voor die schaatsen het is het zwaar, maar ik, ik vind die uh, die die vijfentien de wel spectaculairder. En natuurlijk met de Olympische spelen, die uh, sprint, die 500 meter en zo, dat ze dan uh, toch vaak onderuit gaan uh, op een snelle baan. Dus het. Uh, ja. Dus eigenlijk alles. Voor die voor die mensen natuurlijk. Ja. Is het nu heel anders zonder je moeder kijken? Ja, toch wel, toch wel. Stil mis haar. Ja. ja, Dat was toch wel een bijzondere vrouw dat betreft. Die was gek op voetbal, op op, op, op de op wielrennen, op schaatsen. Dus... Dat was wel bijzonder eigenlijk. En hoe was het dan de eerste keer dat je zonder haar ging kijken? Ja, dat is toch gemengd. Maar ik woon natuurlijk in Amsterdam en zij in Brabant. Dus ik keek de laatste jaren toch niet echt uh, samen natuurlijk. Maar, uh, anders als je dichterbij woont het misschien wel. Maar ik heb daar wel hele warme herinneringen aan. Uh, mooie herinneringen. Want jullie hadden het erover? Ja, ja we praten ook, ook over sport en uh, over voetballen zoals voor PSV. En... Uh, dat volgde dus ook allemaal. Hoor. Nee, al zelf wel, dat keek ze allemaal. Uh. Dus dat was wel apart. Hmm. En ik ben zelf drie keer uh, de laatste drie tochten ben ik uh, wezen kijken. Dus dat was ook wel bijzonder uh, in Dokkum. Oké. Okay. Dan zie je ze natuurlijk twee keer, hè, want dan, dan keren ze daar weer. Dus dan komen ze nog een keer voorbij. Ja. Ja. Uh. Dat is ook wel uh, apart. Ja, mooi. Dat Zo. heb ik ook één keer meegemaakt. Dat was wel, ik, ik heb alles gemist, maar de sfeer was fantastisch. Ja, maar waarom heb je het gemist? Ja, wij reden overal achteraan. We kwamen steeds te laat overal. Ah, oh, oké, okay, want je was op de schaatsen... Uh... Nee, nee, nee, met de auto. En dan uh, wist, oh, okay. wist iemand weer waar je heen moest rijden, maar dan kwam het toch altijd ja, weer net te laat. Ja, ja. Ik heb volgens mij niks gezien. In ieder geval niet van die wedstrijd. Wel andere schaatsers natuurlijk. Ja, ik, ik kan nog eens niet schaatsen. Ze hebben nooit uh, gekund. Dat is jammer. Ik heb dat wel ooit gepoogd als kind, maar dan had je van die schaatsen aan, kreeg je ze niet goed gestrikt, omdat je handen helemaal bevroren waren. Hm. Dus dat was wel jammer. Maar had dat toen nog niks met je ogen te maken? Nee, nee, maar toen kon ik nog zien. Nee. Als ik nu uh, zou schaatsen, dan is het natuurlijk, als je op het, op het natuurreis gaat, is het, zou dat veel te links zijn natuurlijk. Ja. Want dan, uh, dan ga je zo, uh, zie je, zie je zo'n uh, gat niet of zo. Wat, wat zie je nog wel dan? Twee procent. Twee procent? Ja, hoe, hoe. mist, ja. Hoe, hoe, hoe meet je dat eigenlijk? Ja, onder de 10% is het eigenlijk niet meer te meten. Maar uh, ze, ze kunnen dan bepaalde trucjes of oogartsen kunnen dat dan... Uh, mijn oogzin is afgestorven, dus dan kunnen ze daar doorheen kijken. En uh, ze hebben wel wat testjes of zo. Maar gezichtsveldtest, maar, maar... Maar beter iets dan iets, hè? Maar 2% dan zie je wat vlekken of zo? Ja, je ziet... Uh, je, je, je gokt ook veel qua contouren en je... Niet een waar, zeg maar, mistig. Buiten is het helemaal mistig, omdat het wolkendek steeds verandert. En dan loop ik gewoon met een, uh, met een stok. Maar ik ben een hele snelle. Ja. En, en lezen is dus uitgesloten of kun je hele grote Ja, nee, dat gaat. Ja, op mijn werk wel. Ik werk als gemeenteambtenaar bij de sociale dienst. Amsterdam, dat heet tegenwoordig en in inkomen. Ja. <coughs> dan vergroot je, zeg maar, 60 keer, uh, maximaal kun je het vergroten. Dus dan uh, kan je het wel lezen als het moet. Dan zit ik ook met mijn neus in die uh, beeldschermen. Jeetje. Joh. Ja. En dan scrollen en zo. Ja, maar ik en met de computer uh, twintig keer vergroot op een, hele, op, op een hele grote monitor. Dus dan uh, heb ik een muis vergroot als een potje pindakaas. <laughs> en is dat, is dat langzaam achteruit gegaan of is het heel snel gegaan? Ja, dat is heel snel. Ik, ik, ben, ik ben nooit een keer in... Uh, de, ik weet niet, Het was van Omroep Max volgens mij. Dat was toen de, de nacht van je leven of zoiets, de dag van je leven. Dat is gewoon vergouwen, daar ben ik eens uh, in geweest. Ja. Binnen, binnen twee weken zijn ik voor 100% nog 7%. 7%? Ja. Binnen twee weken? Ja, dat ging heel hard. Hoe ja. kan dat dan? Ja, dat is een zeer zeldzame oogaandoening. Het uh, optische atrofie, dan sterft je oogzinnen gewoon af. Die, normaal zijn je oogzinnuscellen roze gekleurd. En doordat ze zeg maar, geen doorbloeding meer krijgen, wordt het een soort ei aan het dooien. Zeg maar. Dus dat is ook het, uh, het stomme. Mijn ogen zijn perfect. Uh, maar alles komt normaal binnen. Maar zo gauw het bij je oogzinnus is, houd het op. Jeetje. En hoe oud was nee, je toen dat gebeurde? Was ik bijna 21. Ja. Oh, dat is al heel lang geleden Tenminste? Hoe ja. oud ben je? Ik, weet geen ik ben 52. Ja, ja. Dat is een tijd geleden. Maar ik ben een vechtjas. Dus uh, als, ik, als ik nog had kunnen schaatsen, doe ik nog zien had ik het nu ook wel gedurfd nog. Ja. <laughs> nou. Dankjewel voor het bellen, Ton. Ja, graag gedaan. Die 12 uh, vanavond af en toe leuk, wat af. Maar... Leuke programma's altijd. Ja. Heel leuk, heel boeiend. Nou, Je hebt er vandaag aan meegewerkt. Dankjewel, hè? Dankjewel, dag. Doeg. 0800 1121 is het telefoonnummer. Casaluna.ncrv.nl is het mailadres. Oh, vrede om te kijken. Uh, oh, Die ga ik straks wel even doen, want die is weg. En dan hebben we nog voor het twitteraars uh, hekje Casaluna. En het gaat dus om uh, actieve of passieve schaatsverhalen. Aan de telefoon nu Vera. Ja, hallo met Vera. Hallo. Hallo. Nou, ik... Uh... Ik hoorde dat je niet veel bellen had. Ik denk, nou, ik heb best wel een zielig en een beetje een grappig verhaaltje. Ik, uh, ik kwam naar Heugen, ik was een jaar of tien. En uh, mijn ouders hadden niet veel geld. Dus ik had ook geen schaatsen. Dat waren toen van die houten schaatsjes. En uh, we zouden dus met de hele klas naar de, ij, uh, naar de ijsbaan. En ja, toen werd er dus gevraagd van waar mijn schaatsen waren. Ik heb geen schaatsen. Nou, dat vonden ze zo zielig... dat ik mocht dan lopen tegen iemand die, die ging schaatsen. Oh. Ik kan me nu, Nou, ik was, ik geloof, tien. Ja. En ik schaamde me. Maar van de andere kant was ik heel blij dat ik mee kon doen. Dus en ik had geluk dat een meisje niet zo goed kon schaatsen. Dus en ik rende en rende maar op de gladde ijs. Nou, en ik had ook nog gewonnen. Echt waar? Echt waar. Ik heb gewonnen. En al die mensen natuurlijk lachen... Want het was natuurlijk een komisch gezicht en iemand die liep en die ander die schaatste. En uh, ja hoor, na afloop was ik zo trots. Dan had ik al een prijsje gewonnen, een kleurboek en van die waskrijtjes. Geweldig. En dat was dus omdat jullie te weinig geld hadden om schaatsen te kopen? Ja. Had je een groot gezin? Ja. Kom je uit een groot gezin? Uh, ja, uh, er waren zeven kinderen. Twee, twee uh, zijn overleden, dus uh, vijf, ja. Dus we hadden niet zoveel. Mijn ouders hadden toen net een klein huisje gekocht. En het was financieel, ja. <kijkt> uh, hadden we het niet zo breed. En hoe erg vond je dus, dat het er bijvoorbeeld geen schaatsen gekocht konden worden? Uh, ja, net als wat ik uh, net zei. Ik vond het grappig dat ik uh, mee mocht lopen. Ja, maar dat, dat was toen. Maar ik bedoel, er zijn natuurlijk ook andere momenten geweest. dat je gewoon geen schaats had. Uh, in principe hadden we alles. We hadden eten genoeg, een hele grote tuin. Daar zorgden ze voor. Er was altijd heel veel te eten. We hadden natuurlijk niet zoveel speelgoed zoals andere kinderen. We hadden alleen maar het nodige. Als bijvoorbeeld Sinterklaas het was, want die tijd komt straks ook weer aan. Dan hadden wij dus ook wel een bord. Er lagen lag wat uh, speculaties op, kan ik me herinneren. En wat chocolaatjes. En, en, en, of een paar handschoenen en, of een paar sokken. Ja. Ja, dus we hadden het gewoon niet breed, maar we waren wel gelukkig. Hmm. En heb jij... Heb je later wel schaatsen gekregen van je vader en moeder? Uh, toen ik ouder was. Toen heb ik schaatsen uh, gekregen, ja. En weet ja. je dat nog? Hoe blij je er toen mee was? Ja, ik, maar wij waren overal blij mee. Ik denk, ik denk als je groot bent geworden in, in, in een gezin... dan waren we dus best wel een gelukkig gezin. We hadden dus niet veel. Maar uh, ja, dat je alles waardeert. Het kleine, alles wat je krijgt. Ook al was maar een kleine pop. Ja. Bij wijze van... Dus we waren, eigenlijk waren we overal blij mee. Wat we kregen, dat, dat, ja, daar waren we, we waren we dankbaar voor en tevreden. Ja. ja. Hoe heeft dat je uh, gevormd eigenlijk? Um, ik denk van een vrouw die heel snel tevreden is. Ja. Want daar ben ik nog steeds. Ik heb zelf vier kinderen. Die, die... hebben het natuurlijk beter gehad. Ja. Maar uh, toch, toch heb ik in die zin er niet zo onder geleden. Dat ik kan zeggen, oh, dat was ik ongelukkig. Nee, het was gezellig thuis. Hadden we dan niet veel, helaas zelfs een televisie. Ja, en toch ben je gelukkig, heel raar. Omdat uh, je had de avonden dan, ja, dan ging je katen met elkaar. Ik kan me dan het dan best heugen, hoor. Ging hm. mijn vader, die ging, de oudere luisteraars, die zullen dat wel best weten. Er was boertjes van Butten erop. Nou, dan luisterde mijn vader naar de radio en, en, en wij als kinderen zaten te katen met mijn moeder op. mijn hier niet. Ja, hmm. altijd, dus, um, die spelletjes hadden we wel. Leuk. Uh, ja, een paar gezelligheidsspelletjes hadden we en dan deden we dat s'avonds. En... Ja, dat was best gezellig. Heel anders dan nou trouwens. Ja, wat doe je nu s'avonds? Ja. Hoe zei je? Wat doe je nu s'avonds? Nou, mijn kinderen zijn nu allemaal groot. Ik ben 59, dus... Uh... Nou is ik een beetje te haken voor mijn kleintje onder de bijvoorbeeld. Ja. Ook leuk. Zeker kijken. Ja. Ja. Oké, okay, nou Vera, dankjewel voor het bellen. Ja, En een okay. uh, goede nacht nog, hè? Doeg. Dank je. Veel succes nog met de uitzending. Dankjewel. Doei. Oké, okay, doei, doei. Uh, Elisabeth. Ja. Hallo. Hallo. Oh. Hi, mij. <laughs> ja. Heb je... Je bij mij. Hoi mij. Ja, nu wel. Oh ja, ik had het hoorn niet zo dicht bij mijn hoofd. Nee. Uh, nou, ik uh, wil iets uh, zeggen over heel vroeger dan. 60 jaar geleden ongeveer dat ik zelf leerde schaatsen. En uh, dat was eigenlijk een hele leuke tijd. Daar heb ik hele leuke herinneringen aan overgehouden. Dus 60 jaar je, je, geleden leerde zestig. jij schaatsen? Wat zeg je? 60 jaar geleden leerde je schaatsen. Ja, 60 jaar geleden leerde schaatsen. Ja, misschien al wel eerder al, vanaf tien jaar we hadden boerderij. En daar had je dus heel gauw plassen uh, op het land en zo. En dan kon je dus heel gauw op schaatsen in de winter. En als je het dan graag deed, dan, uh, dan was je bij elk uh, beetje ijs was je wel paraat. En dan begon je met van de Friese schaatsen, dat waren met van die grote krullen van voren. Ja. En dan uh, kon je het een beetje beter, dan kreeg je uh, ruitertjes. En dat waren dus schaatsen waarop je dus op kon leren rondrijden. En rondrijden bedoel ik uh, meer dat uh, dansen, uh, walsen en zo hè, op het ijs. En hoe zagen die en... schaatsen eruit dan? Nou, korte stukjes uh, ijzer. De stomp. En smal, uh, smalle ijzertjes waar je dus krullen op kon uh, draaien, zal ik maar zeggen. Maar wel houten schaatsen? Gewoon van die... Uh, Gewoon door... houten schaatsen, ja. ja doorlopers. En kon dat je het goed? Oh. Ja, ik, ik deed het graag, dus ik kon het eigenlijk vrij goed. Dus ik wilde gauw aan dat uh, rondrijden beginnen, aan dat uh, schoonrijden. Ja. En er uh, waren er enkele dan de, uh, die dat konden. En dan probeerde je dan een beetje in het uh, gezicht te komen, of in het gevlei, Die je dan meevroegen van, kom je een rondje mee, uh, rijden we samen een rondje. Dus, dan... En daar leerde, leerde je dan van. Dat was dan een man die jou meenam? Oh, ja, jongen. dat is een man. En uh, die, die mannen, die heb ik eigenlijk nooit vergeten. Want altijd als ik die uh, hoor, dan denk ik... oh ja, die heeft me leren schaatsen. Hmm. En dat heb ik heel lang volgehouden, op de schaatsen. Want uh, toen, men, uh, zelfs met mijn vader, die deed het ook graag. En die was 70 en die, die, die, die hebben we nog samen mee geschaatst. Op het uh, op een meer dat helemaal bevroren was op een winter... Dat was ook heel bijzonder. Ja, leuk met dus ik... Ja, dat was leuk. Man, die man was al door de zeventig. En dan hingen we het meer op. En daar, daar voerde hij anders op. En toen hingen we daar op schaatsen. En uh, die man die kon ook een beetje rondrijden. Rondrijden weet je nou wat of ik dat bedoel, hè? Uh, nou, eigenlijk niet. Schoonrijden. Zegt... Schoonrijden, oh ja, ja oké. Okay. Schoonrijden is dat. Wat of je nog veel in Friesland ziet... Die, die klededrachten uh -huh. op televisie die doen ook nog wel eens het uh, mooie rondrijden. Ja, een beetje zwieren, rondjes draaien, ja. achteruit gaat. Ja, dat heeft met dansen te maken. En dansen doe ik ook graag. Dus het was eigenlijk uh, toch een beetje in het verlengde van elkaar. En vroeger dan, uh, ja, dan had je dus ook nog een ko -ko -ko -ko -ko -ko -ko -ko koek en zo tent Dus daar ontmoet je ook weer altijd de jonge lui van je eigen leeftijd. En dat was reuze gezellig. ja. Weet je wel eens verliefd tijdens het schaatsen? Ja, een beetje. Een beetje. Ja, dat, dat kan, kan je goed uh, overkomen, hoor. <laughs> als, als iemand uh, je uh, hielp, of je begeleide, of je leerde, of hoord oh, lekker eens even mee aan de koek en zo zat, nou, dat had wel wat. Ja, jij was licht ontvlambaar zo te horen. Ja, licht ontvlambaar. Dat kan je zeggen, maar dat hou je dan nog een beetje aan zulke uh, gedachten over dan vroeger. Heb je je man daar ook leren kennen? Nee hoor. Nee. Niet op de ijsbaan. Niet op de ijsbaan. En, en wanneer heb je voor het laatst geschaatst? Weet je dat nog? Uh, ik ben nu 74. Ik denk. Uh, ja, toen ik de kinderen groter werd. Uh, ik denk uh, tot mijn jaar of 50 of zo. Hm is dus nu al een tijdje niet meer? Nee, nu al een tijdje niet meer. Dan is het over haan en skiën. Nee, dan je het ook weer met winterdagen dus, uh, te maken. Ja. En, en uh, nog ja. Heel, even schaatsen. Kijk je ernaar? Ik kijk wel eens naar die wedstrijden, ja. Naar die, uh, de Nederlandse jongens. Maar dan wel naar het hardrijden op de schaats? Dus naar het hardrijden, ja. Niet naar het kunstschaatsen? Maar dat vind ik op zich weinig aan. Maar ja, dat is ook een hele leuke sport, grijpbaar, hè? Wat, wat? Het schaatsen? Schaatsen, ja, dat is te rijden. Ja, ja, vind ik niks aan. Nou, dat, dat is ook zelf niet zo. Ik niet zo, niet zo kunstig, maar het, is het, het heeft heel wat uh, meer belangstelling dan het andere. Ja. Ja, ja dat is zeker. Maar kunt schaatsen voor jij zelf wel leuk om te kijken, of niet? Ja, dat vind dat ik leuk. Ja. Oké, okay, nou, dat komt vast ook wel. Ik weer. Heel bijzonder. Dank je wel voor het bellen. Ja, dankjewel. Elisabeth, goeienacht. Uit Zeeland. Dus... Ja, zo'n gevoel had ik al een beetje, ja. Kan je, oh, kan je ja, horen? Wel. Ja, je kan het een klein beetje horen. Dankjewel, ja. hè. Oh, ja, maar je hebt een zoon dus uh, begeleid. En die hoorde, die, die, die hoorde je niet dat hij uit Zeeland kwam, hoor. He, heeft hij ook gebeld een keer? Nee, hoor, die uh, weet ik van het Drents-Friese Wold. Daar heb je mee gefietst in de... O, de boswachter. Ja, dat was ik vraag. Ah, echt? Ja, echt. Leuk, hè? Ik dacht, dan ga ik ook eens even... Uh, heb je die uitzending bellen. gezien? Het was met Marlies Dekkers, of niet? Ja, ja, ja. Ja! Dat heb ik gezien, die heb ik op bandje. Ik heb hem zondag nog afgedraaid. Oh, ik zie hem zo voor me. Ik weet zijn naam even niet meer. Hoe heet... Corné. Ja, Corné. Corné die, had op, ja. Op, die had ook op een eiland gewerkt, toch? Ja, die heb op Friesland gewerkt. Ja, zie je? Ja, leuke ja. man. Oh, nou, doe hem de groeten. Ik zal het doen. Ja, dankjewel. Goed. Goed nacht hè? Doeg. Ja, dag. Oh, dag moet ik zeggen. Ik mag geen doeg meer zeggen. Dat is waar ook. Dag. Uh, nu eerst muziek. Kan ik even oefenen Milo met One of It. One of It. You came over like a midnight appetite nobody believes me now. I ran across them, some thousand people on my way, on my way, on my way out. One of it, two of it. Left me out there in the early morning rain. Why would you believe me now? I'm only trying to protect my point of view. I want you to let me in. One of it, two of it. Something, we're onto to something, onto to something. Let's try. was dat met One of It. Ondertussen zat ik even de mail te bekijken en, uh, en te twitteren. Jan Terwengel heeft gemaild. Met belangstelling luister ik naar uw uitzending... en wil daar graag op reageren. Volgens mij is het Henk van der Gift geweest... die door de wereldkampioen te worden uh, de basis heeft gelegd... voor de bouw van de eerste kunstijsbanen in Nederland. Daarna brak de tijd van Art en Casey enzovoort aan. En, hebben, uh, en die hebben het schaatsen zo populair kunnen maken. En even naar het twitteren kijken. Ach. Rintje Ritsma heeft getwitterd. Dat is leuk. Um, mooi verhaal, Kazen, over dankbaarheid van Vera naar aanleiding van mijn gesprek met Klaas. Oh, grappig. Nou, hartstikke mooi. Um, even kijken, die is nog niet in Lemmer, neem, neem ik aan. Nee, die zit nog wel te luisteren. Eh, uh, Kees. Ke Kees aan de telefoon, ja. Ik word een beetje geholpen nu in mijn oor. Een beetje barren gaan worden. Kees, goeienacht. Goeienacht, Klaas. Hallo. Hallo. Wat is. Wat. Uh, wat heb, jij, heb jij. Heb jij actief geschaatst of, uh, of hou je er meer van om ernaar te kijken? Ik, ik heb ook al geschaatst. Ik hoorde tegenover een knaal. ons lag een knaal tegenover. Want als ik al was, maar had een beetje ijs dan waren wij aan het schaatsen. Ik ging vroeger op de fiets naar school en ik, over het ijsbewijs spreken. Oh. Dus ik ben helemaal met ijs koud geworden. Want het was vaak koud daar bij jou. Wat Het was vaak koud daar. Ja, als het winter was, dan. Als, als het komt. Ja, het vies, dan. Ja, ik list dan nou, ja, Maar de winter zal korter zijn. Kees, maar... mag ik even. De, de lijn is heel slecht. He, oh, sorry. Even. Ik heb telefoon gewoon bij het. Uh... Hoor je me nou beter? Ja, wel. We gaan het gewoon nog een keertje proberen. Probeer, zeg nog eens wat. Nou, uh, waar ik eigenlijk voor belde. Ja. Uh, vroeger Vroeger, ik ook al heel veel televisie vanaf 65, ja, ook naar Kees Verkerk en acht en zo. En ik weet nog goed, in de jaren 70, 71 of zo was het een WK. En toen was, uh, net als die man net zei, je hield zelf de standen bij met rondetijden, uh, hield je zelf bij. Ja. En de dan nog zo, weet je wel. Ja. En toen was Theo Komen, je kent hem wel, denk ik. Theo Komen, zeker? De legendarische Theo Komen, ja. Die was toen, moest schenk uh, moest, had al geschaad de laatste afstand van de 10 kilometer. En Theo Komen, die was sluiting doen en toen moest uh, Drak en daar was een uh, loog ook. En uh, die moest toen 14 seconden goed maken naar school. ja. En nou, hij is de schaatsen, schaatsen, schaatsen. En, en, en telkomen zei, ah, oh, zegt die, uh, artsgenk, op de helft al. Artsgenk is veel krank de kan het nooit meer inhalen en dit en dat. Hè? En ik was die rond de tijd ook een volger Ik denk, uh, Tilkomen, waar heb je het nou over? Ik denk, het scheelt nog maar vier seconden of vijf seconden, scheelt, maar Tilkomen ik meelde zeker dat je nog 12 seconden voorlaag schenkt, weet je wel. Het is een, een snellere tijd, of nee, nog een snellere tijd. Maar eh, dingen halen er steeds meer vanaf, Doc Farners, en twee ronden voor de tijd tegenkomen. oh zegt hij, ik heb mijn eigen vergist. En toen moest Doc Farners nog twee rondjes. En toen scheelde het nog maar twee seconden of iets, geloof ik. En op het eind Scheelde het nog maar, eh, ik geloof iets van zeventiende of iets, geloof ik. Art Schenk werd wel wereldkampioen. Maar Theo Komen zat er helemaal neven. en toen omdat je dat zelf ook volgde... Eh, ...ja, je wist precies wanneer de beslaggever ook fout zat, snap je? Ja. Dat je... En dat was zo mooi. dat was eigenlijk zo mooi, ja, dat, dat, dat ben ik altijd blij van herinneren zo aan Theo Komen zo, van dat verhaal eigenlijk zo. Ja, van, ja, die moest het vooral van zijn enthousiasme hebben, Theo Komen. Ja, die kon, die kon van, ja, van, van de bejaagdwedstrijd kon hij nog spannend maken bij wijze van spreken, want daar kon je nog heel verhaal omheen... Eh, en zoveel dingen, ik, ik weet nog, ook nog, eh, toen Kees van Kerk, hij, die, toen had eh, ook een per Ivan Moe, of Ivar... Hey, Kees, uh, Kees, Kees, ik wil ja. het graag bij dat ene verhaal la laten, omdat de lijn toch wel vrij slecht is. Vind je dat goed? Oh, ja, dat vind ik goed natuurlijk. Toen moet niet een mijn die me half kan verstaan. Ja, precies. Ja, nou, ik oh. kan het een beetje, een beetje gewoon... Uh, uh, inschatten wat je zegt, dan kun je er nog wel aardig doorheen komen. Maar ik ga toch nu even naar een andere beller. Dank je wel, oh, Oké, okay. succes. Goeienacht. Dan. Doeg. Dag. Hans. Ja, hallo. Hallo, goeienacht. Ja, hallo, met, ha met Hans. Is mijn lijn goed? Fantastisch. Een, een verademing. Oké. <kacht> Oké. <Okay. laughs> okay. uh, ja, nou ja, schaatsen ja, het, het, het is uh, ik heb het nu over 79, uh, 80 de winter uh, het was een economische ook een recessie, net als nu en daar werden mensen die de PA hadden gedaan en Sios en, en Halo en die werden te werk gesteld en in Assen had je dan een, uh, op de ijsbaan dat je dus klassen en, en, en mensen die van de NAM, hè, dat waren buitenlandse mensen uit Engeland en noem maar op. die gingen dan uh, uh, schaatslessen geven. En ja, het is mijn gelukkigste periode wat betreft uh, het werk. Betreft. Ik, ik, ik vond het werkelijk, uh, ja, dat halfjaar, dat was. Ja, dat was echt geweldig. Wat maakte dat zo dan, mooi dan, dat halve jaar als schaatsleraar? Gewoon, je, je, je, bent, je bent van s morgens vroeg tot, tot, tot s'avonds laat soms. <lacht> Was je bezig met het lesgeven aan, aan klassen, aan, aan scholen. Daar werd toen nog uh, geld voor uh, beschikbaar gesteld. En dat, ja, dat is tegenwoordig niet meer zo. Zelfs de zwemlessen worden... Uh, niet of nauwelijks meer betaald. Maar toen was er zelfs nog een potje voor... Uh, voor in, in ieder geval in Drenthe, in Assen en omgeving. In Drenthe, dorpsscholen. Uh, die kregen uh, acht lessen op de ijsbaan in Assen. En uh, daar werden dus uh, gingen wij lesgeven aan... aan, aan, aan aan, uh, aan die scholen. En, en uh, ja, het is echt een hele fijne... Ja, ik, ik vond dat een hele gelukkige periode in mijn leven. Maar kwam dat door het schaatsen of kwam dat door de mensen die je daar tegenkwam? Alles. Ja, schaatsen. Het, het, het was het totaal. Het was de groep, de groep mensen, uh, aalowers, uh, SIOS-mensen, mensen van met, met PA die, die, die geen werk konden vinden, maar goed, die door een of ander potje toch uh, werden uh, beschikbaar uh, gesteld voor om, om, om, om les te geven uh, een half jaar lang. Uh, het waren de kinderen, het waren. Instellingen, ik meen ook. Uh, we hebben ook, ook, ook, ook les gegeven aan, aan mensen uit Fries. En dat waren uh, uh, mensen die niet, zowel niet konden uh, zien als, als, als, uh, als horen. En, en die waren, uh, ja goed, de, om, om die deel, deel te maken. wat het is om op ijs te staan ja dat, was, dat hm. was geweldig nou mooi ik dank je wel ja Hans wat P ben je later gaan doen trouwens nog even tot slot ja nou ja ik heb ooit de, de PA gedaan de, de, de pedagogische ja. academie in het eind jaren 70 en ik heb een een, een 16 jaar uh, heb ik achter het loket van de PTT gedaan uh, de, maar ja, je weet dat er geen enkel postkantoor meer uh, over is. En ik heb het daarna laten overschrijven. Uh, uh, of overschrijven. Uh, <laughs> een, een opleiding gedaan voor verpleegkundige psychiatrie. Dus ik, ik zit nu in de psychiatrie. Maar mag ik nog één naam noemen? Ja. Vind je dat goed? Ja. Dat is Duncan Moore. Dat is een een, een, Schot, een een man uit Schotland en die was in de jaren eind jaren 70, begin jaren 80 in, Nederland, in, in Assen en omstreken. een heel bekend figuur. En die had heel veel vooruitzichten over van, van hoe, hoe het schaatsen, hoe ijshockey, hoe, hoe uh, jonge mensen uh, deel konden nemen aan, aan, aan schaatsen. Die, die, die had echt een, een, een toekomstvisie. En helaas is dat nooit, nooit aan de orde gekomen. Hij is helaas uh, is hij vertrokken. Ik heb, ik, ik heb eerlijk gezegd ook uh, uh, na 1980... heb ik ook, ook helaas nooit meer uh, contact met hem gehad. Maar die man die had zo'n visie op, op, op, op, op schaatsen, op ijshockey... op het totale... ja... Dit, dat was geweldig. Ja, Hans. Ik ga het nu wel echt afbreken, want anders hebben we voor de laatste... Nee, oké, okay, hoor. Ja, ja, Nee, prima. Maar goed om die, <laughs> om die naam nog even gehoord te hebben. Dank je wel, hè, voor ja. het bellen. Oké, okay, okay, doeg. Joeeg. Hoi. Vincent. Goedenavond. Goedenacht. Goedenavond. Ik wilde eventjes uh, reageren. Ja. Omdat, uh, ja het, het seizoen moet nog gaan beginnen... en, en, en de discussies over dat de, de belangstelling nu al uh, terugloopt... Uh, bij de jeugd, voor, voor, voor het schaatsen en de hele strijd om, om, om waar dat uh, schaatsstadion dan uh, moet wel uh, komen of uh, moet blijven. Maar kijk, ik ben uit uh, 1953 en heb dus de hele tijd de kees meegemaakt. Ik ben zelf geen schaatser, maar ik vond het altijd fantastisch om naar te kijken. Ja. En dat kwam omdat in die tijd het volledig afwezig zijn van de commercie. Het was een strijd, gewoon in de open lucht. WK, EK, nationale kampioenschappen. Uh, maar na afloop waren die jongens allemaal gewoon vrienden. Ik bedoel, Fred Aldermayer, die speelde op een instrument, Kees Verkerk speelde op een instrument enzovoort. Het was strijd, maar het was sportiviteit. En nu? Wat vind je er nu van dan? En wat het nu is, is gewoon commercie geworden. Het is een indoorsport geworden. Ik kijk er al geen jaren meer naar. Probeer het weer eens. Hartstikke mooi. En kijk, dat het commercie... We hadden het er net met Rintje over. Daar kunnen die schaatsers het ook wat langer volhouden. Hè? Want het is, die, die mensen die, die gooien een hele, leg je een hele ziel en zaligheid erin. En, ja. En, uh, dat ze er wat voor mee verdienen dat is natuurlijk niet slecht. Natuurlijk moeten ze wat mee verdienen. Maar die jongens gingen vroeger allemaal naar. Uh, uh, uh, hoe heet het? Vroeger het uh, FIOS, IOS. Uh, dus daar werden ze gymnastiekleraar. Ja. En ze willen nu allemaal meteen uh, een paar ton of meer nog op de bankrekening bijgeschreven krijgen. En op een gegeven moment moet je ook zeggen: van ja, je moet genoegen nemen met. Uh, de lol in je vak. En dat je daar naar de hand. gewoon ja. een, een, een, een leraar wordt. Uh, maar ja, goed. Als je, als je er geld mee kunt verdienen. Waarom zou je het niet doen? Hè? Dat, uh, en over... Nou, wat je nu, nu krijgt, dus. Hè, in al dat hele gedoe over geld verdienen. dat het. de hele discussie dus. gaat over. die 10 kilometer gaan we schrappen. Nou, dat heb je er dan mee bereikt. Wat heeft dat met het geld te maken dan? Wat heeft het met het geld te maken? Ja. Nee, er wordt nu gezegd van die 10 kilometer is te lang. Oh, Daar trest. zijn mensen niet meer in geïnteresseerd. Nou, die ja. 10 kilometer duurt nu nog net zo lang Minder. als 20, 30 jaar geleden. Ik heb trouwens wel goed nieuws voor je. want Dat moet ik tot slot zeggen, want daarna uh, moeten we helaas ophouden. Maar uh, het, schaats, uh, of het NK schaatsen allround, dat komt vanuit het Olympisch stadion. Hè? Daar hebben we het in de eerste uur over gehad. Dus weer buiten. Ja. Een buitenbaan. Ja. Geïnitieerd door Rintje Ritsma. Ja, ja, ja. ja. Dus dat voor jou goed nieuws? Ja, nee, dat, dat, dat is leuk nieuws. Want het moet weer gewoon een buitensport zijn, een wintersport. En eh, nu de geneuzel over van, van, van dit en dat. Nee, vroeger was het het sneeuwde of er was dit of dat. Ja, that's all in the game. Maar het was strijd en door de afwezigheid van die commercie was daar toch uiteindelijk ook een vriendschappelijkheid, een echte sportiviteit. Maar dat, ik Onlacht. vind schaatsers nog steeds sportief en tamelijk vriendschappelijk. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Nee? Dan moet je uh. toch even beter de krant lezen. Even opletten. Ja, maar uh, ik kijk nog wel en ik vind in ieder geval... En dat is namelijk wat de mensen appreciëren... en door het gebrek daaraan keren ze zich van het schaatsen af. En niet omdat die 10 kilometer na nou 15 minuten duurt... Ik bedoel, vandaag nee, kramen uh, uh, uh, uh, Zes zoveel. Ja. En, en, en, en, en vroeger uh, was het, als je al in de buurt van de zeven minuten kwam in die tijd van de kerk. nou, dan was je al een kanjer. Ja. ja, het gaat nu allemaal wat sneller. Vincent, ik dank je wel. Maar... Jammer dat je een beetje somber bent over het schaten. Nee, helemaal het niet. niet. Het is altijd leuk. Het kan hoor. aan de jongen zelf liggen opgewekt te eindigen. Dankjewel. Okay. Hey, Goeiedacht. Ja, want het zit erop, deze aflevering van Casa Luna. Maar hoe treurig we daar altijd over zijn, ook hoe treurig we daar ook over zijn. Het is altijd fijn om aan te kondigen dat Nora Romanesco eraan komt met woord. En dat uh, maandag Nathan Vecht gaat praten met Anton Blok. Dat is de schrijver van de Vernieuwers. Blok is emeritus hoogleraar culturele antropologie... en als fellow verbonden geweest aan Yale University. In zijn boek De Vernieuwers zet hij uiteen dat intelligentie en opleiding... zelden de doorslaggevende factor zijn voor grote doorbraken in kunst en wetenschap. Nou, dan weet u dat vast. Veel plezier met Nora. Uh, wat uh, K. betreft dus graag tot maandag... en wat mij betreft tot volgende week vrijdag. Goed weekend.